Clemens Peters met het NOS Journaal. Alleen als bezoekers oordoppen dragen... is het maximale geluidsniveau van 103 decibel bij concerten in Nederland veilig. Het ministerie van VWS en de branchevereniging... en deskundigen op het gebied van gehoorschade bevestigen dat aan nieuwzuur. Het aantal mensen dat last heeft van gehoorbeschadiging neemt al jaren toe. In 2018 maakte staatssecretaris Paul Blokhuis daarom afspraken met de branche. Het geluidsniveau mag gemiddeld maximaal 103 dB per kwartier zijn... Maar er wordt dan wel van uitgegaan dat bezoekers oordoppen dragen die 15 dB van het niveau dempen. In Voorschoten in Zuid-Holland is bij een brand in een rijtjeshuis de hoogbejaarde bewoner om het leven gekomen. De brandweer vond de man van 96 of 97 jaar in de uitgebrande woning. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De woning is zwaar beschadigd, maar de buren hoefden niet te worden geëvacueerd. Pete Buttigieg heeft met een kleine voorsprong de democratische voorverkiezingen in Iowa gewonnen. Senator Bernie Sanders eindigde met bijna evenveel stemmen op de tweede plaats voor Elizabeth Warren en Joe Biden. De uitslag van de verkiezingen heeft dagen op zich laten wachten vanwege problemen met een app. De volgende voorverkiezingen zijn in New Hampshire. Zo'n 20 mensen hebben een groot deel van de nacht noodgedwongen doorgebracht in het bovenste gedeelte van de Euromast in Rotterdam. Door een storing werkte de roterende glazen lift gisteravond niet meer en kon niemand meer naar beneden. Het duurde bijna zes uur voor liftmonteurs erin slaagden om de cabine weer in beweging te krijgen, waarna de onfortuinlijke bezoekers bevrijd werden. Het weer, eerst nog bewolkt, op steeds meer plaatsen gaat de zon echter schijnen. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 7 tot 10 graden.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 To to the same.